...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Uruguay heeft een nipte meerderheid van het lagerhuis ingestemd... ...met de legalisatie van de productie, verkoop en consumptie van wiet... Als de Senaat ook akkoord gaat, wordt Uruguay het eerste land ter wereld dat marijuana volledig legaliseert. Er werd 13 uur over de wet gesproken. Volgens de linkse president Mujica zal de gecontroleerde tilt en handel van wiet helpen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Duizenden aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi hebben een nieuwe waarschuwing van de interimregering genegeerd om geen sit-in-acties meer te houden. De interimregering heeft de politie opdracht gegeven om de acties op twee plekken in Cairo te beëindigen. De Verenigde Staten hebben Egypte opnieuw opgeroepen om het recht van samenkomst te respecteren. De regering van Bangladesh moet ervoor zorgen dat de politie onmiddellijk stopt met buitensporen geweld tegen demonstranten. Dat schrijft Human Rights Watch in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie houdt Bangladesh zich niet aan de richtlijnen van de VN voor het gebruik van politiegeweld. Sinds februari zijn er zeker 150 demonstranten omgekomen en 2000 gewond geraakt. Julian Assange heeft via een videoverbinding een paar duizend mensen toegesproken op een hackersconferentie in de buurt van Alkmaar. Oprichter van Wikileaks riep de aanwezigen op te blijven zoeken naar geheime informatie. Assange sprak vanuit de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij zich al ruim een jaar schuilhoudt. Bij café in Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Ook de wapen waarmee is geschoten, is gevonden. De verdachten zitten vast op het bureau... en het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Het weer dan, veel zon en het wordt zomers tot tropisch warm. 25 tot lokaal, 32 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Zahoka van de ANWB. Er staan geen files...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 Where I've never been I'll start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 Comptez mes doigts. Ou pas, y'aura bien un où on n'y croira plus Un jour l'autre meer tous d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables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 FM maakt ze waar van de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zfm. Zfm. ZFM 24 uur per dag hete zomerhits. In fondo io non ci credo, penso che amarti mezzo per me. Cosa cerco non lo so, ma so che adesso se tutto ciò che trovo io Ik weet dat ik moet overwegen. Als ik eenmaal een keertje ben, dan ben ik eenmaal een keertje. Als ik eenmaal een keertje ben, dan ben fantasie, troppo een keertje. Als posso farcela. We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 Hot, hot, hot People in the party Hot, hot, hot They come to the party Know what they got They come to the party Know what they got I'm hot You're hot He's hot She's hot I'm hot You're hot He's hot She's hot down cause I'm on top of the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 name Me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevo Un um, poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, más duro.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 And I can't